Kabbalah voor Complete Life Management. Audiophile 4: Paragraaf 2.8: Fasen in de ontwikkeling van de mens. De eerste fase: De fase van pasgeborene. Het is de uiterlijke mens met vijf zintuigen. Deze fase kan vele generaties duren. Mensen in deze fase hebben geen gevoel voor de ware ik binnen zichzelf. De tweede fase plots ervaart de mens in zichzelf het punt in het hart. Het is het epicentrum van alle waarnemingen of de ziel. Met de ervaring van dit punt ontstaat het ware in mens. Vanaf dan gaat de mens naar zichzelf zoeken. Hij trekt naar het oosten, ja, als hij een westerling is. De, uiter, de uiterlijke mens is een dierlijke ziel die enkel met de zintuigen, met de zintuigen leeft. Hij wil 100% voor zichzelf ontvangen. Hij ziet in andere mensen geen ware mensen, want hij ziet de ware mens in zichzelf niet. Het werken met dit boek is een beginpunt. Wij maken geen reclame, want voor buitenstaanders bestaat de Kabbalaleer niet. Voor het licht zijn al die mensen natuurlijk in orde. Het licht ziet van A tot Z. De mens is goed, maar nog niet ontwikkeld. Hij ziet in zichzelf geen licht. Volgens de aardse wetten zijn sommigen schuldig, maar dat hoeft innerlijk helemaal niet zo te zijn. Wil je werkelijk vooruitkomen, blijf dan bij één partner. Rek je correctietijd niet nodig. Een partner volstaat. Hoe meer jij het met verschillende mensen probeert, des te meer bewijs jij dat je uiterlijke liefde of kinderlijke genegenheid zoekt. Geven kan nooit met je uiterlijke mens. Je kan alleen geven vanuit je innerlijke mens. Gij zult je naaste liefhebben, gaat niet over een ander uiterlijk mens, maar over je eigen innerlijke mens. Wij zijn bereid om alles voor een ander uiterlijk mens te doen, maar zonder je innerlijke mens daarbij is het absoluut waardeloos. Leer geven aan je innerlijke mens. En dan pas kan je aan een ander geven. Vanuit je uiterlijke mens geven is dwaling. Omdat je denkt dat dit ook jezelf uh, nog kan overkomen. Je wil er altijd iets voor terug hebben. Kijk steeds wanneer je geeft wie... Er wil geven. Je uiterlijke of je innerlijke mens. Geeft je uiterlijke mens. Dan corrompeer jij de omgeving en de wereld. Want de mens moet zelfstandig aan zichzelf werken. Geven mag enkel vanuit de innerlijke mens. Giften van de uiterlijke mens worden door het licht niet gezien, het is een spelletje, het is allemaal dwaling, als de wensen voor deze wereld, zoals eten, drinken, gezin, rijkdom, macht en wetenschap, slechts door je uiterlijke mens wordt gekoesterd, dan leef jij in het absolute egoï egoïsme, in een verhaal van schijn, het is dwaling vanuit het gezichtspunt van je eigen ware ik. Het punt in het hart kan je niet bereiken door egoïstische wensen of giften, maar men dient eraan te werken, dan ga je zoeken. Dan kom je tot wanhoop. De wanhoop is goed, want dan kom je dichter bij het licht. Je moet komen tot een absolute teleurstelling, want pas dan kun je terecht, oprecht, naar het absolute licht gaan verlangen. Je kunt het, je kunt het niet ontlopen. De uiterlijke mens leeft met de lagere krachten naar zijn sensuele aura. Maar geen een komt tot het ware licht. Het is dwaling. Wij moeten een opbouwende leegte in ons zelf maken. Het lukt niet door in lotushouding aan een rivier te gaan zitten en Ingewanden via de aarsopening naar beneden te laten zakken, of door zich vele dagen in een besloten ruimte samen met talloze skorpioenen op te houden en na vele dodelijke steken. Ze hebben geen, in het dodelijke, vele dodelijke steken, te hebben geen kassier, toch in leven te, te blijven. En zij die zich voor veertig dagen ingraven, en zo overleven, komen tot een toestand van een steen, aarde. Het is overeenkomst naar regenschappen. Wat een prestatie. Als je licht wil zien, moet je je schikken naar de eigenschappen van het licht. En niet naar dat van een steen. Eerst moet je leren geven, zonder er iets voor terug te willen krijgen. Dan ben je klaar om werkelijk aan je groei te werken. Dus voor je uiteindelijke vervulling, of er onbenullige verlangens van je uiterlijke mens op ten dienste van je innerlijke mens, alles wat je doet vanuit je uiterlijke mens wordt niet bijgeschreven op de rekening van je ware blijvende verdiensten. Na je dood, Kom je zogenaamd in het hiernamaals? De enige vraag die men er stelt is: wat je voor je innerlijke mens hebt gedaan? Leefde jij leefde naar een verhaal, een religie, of naar je ware Ik? Het herboren worden in jezelf begint. Met het ervaren van het punt in je hart, begin met het opbouwende. Niets in mij is goed. Daardoor maak je jezelf ontvankelijk voor het licht. Licht is alles wat wij ontvangen, in welke vorm dan ook. Maar wij moeten het niet uitsluitend voor onszelf willen ontvangen. Want dat is dwaling en zal ons op langere termijn geen vervulling geven. Alles bestaat uit twee krachten: geven en egoïstisch ontvangen. De mens wordt geboren met de wens om steeds voor zichzelf te ontvangen. Als dat mijn natuur is het egoïstische ontvangen, wat is er dan slecht aan, en wat moet ik ermee, je natuur overwinnen, hoe, door naar je innerlijke mens te streven, het licht brengt het idee, en de kracht met zich mee, om de natuur te overwinnen, door te geven, Door geven overwin je dus je egoïstische natuur en open je voor jezelf de weg naar de vervulling. Zo kom je definitief tot vervulling. Men krijgt geen kanker met kabalen. Kanker komt alleen naar die cellen die niet in overeenstemming zijn met je innerlijke als je de innerlijke mens niet leert, waarnemen. Het licht straalt altijd, maar, maar je ervaart het niet. Alle genezing komt van het licht, naar en van binnen jezelf. Wij denken niet aan genezing van het lichaam, anders dan via aardse pilletjes, Zodra je de wetten van het heelal gaat leren en op jezelf gaat toepassen, gaat het licht je doorboren. Kanker betekent dat jij het licht in jezelf niet laat stralen. Het, uitein, het, u, het uiterlijke vlees gaat dan voor zichzelf leven. Naarmate je leert geven, kreeg je leven in jezelf. En dat is het gevolg van het leren en toepassen van de ware leer. Van rode koortjes rond je polsen wordt alleen de verkoper beter. Derde, derde fase. Het punt in het hart gaat uitzetten. De innerlijke mens zegt steeds eerst dank over alles wat hij ziet en gaat dan pas eten. Zo so ontloop je het oordeel binnen jezelf. Door je innerlijke mens op te bouwen kan je het uiterlijke overwinnen. Je wordt baas over je eigen lot. Astrologie bepaalt de uiterlijke mens, alleen de uiterlijke mens. Het punt in het hart komt van het innerlijke, en dat stemt overeen met de wetten van het heelal. Hier begin je pas het hele plaatje te zien. Dat bereik je door de innerlijke kracht. Geen uiterlijk doel, kan jou dan nog overheersen. En niets is helemaal verkeerd. Elke daad heeft zijn doel. De uiterlijke mens moet elke ellendige daad erg vinden, een beetje verdrietig doen. De innerlijke mens moet altijd absolute vreugde beleven, als je alleen verdriet voelt, zit je zeker in de uiterlijke mens. Van binnen hebben wij een pakket wensen gekregen. 23,5 uur per dag moet je met je innerlijke, innerlijke bezig zijn en slechts een half uur per dag met je vrouw praten. Vrouw betekent in dit geval natuurlijk Jouw linkerkant, het is je uiterlijke mens. De rechterkant is je mannelijke kant, so, zoals plus en min. Ongeacht of je naar geslacht man of vrouw bent, alles buiten jou is het licht. En dat, wil jij, en dat wil jou als al het goede geven. Moet je dan nog iemand haten? De innerlijke mens mag niemand haten, want dat zou gericht zijn tegen het licht. Daarom moeten we altijd vreugde beleven. Buiten de mens verandert in werkelijkheid niets. Enkel de waarneming is aan verandering onderworpen. Alle wetten van het heelal die wij gaan gebruiken in de toestand waarin wij ons met onze uiterlijke mens bezighouden, maar tot de innerlijke mens willen komen, is een voorbereiding voor iets geweldigs dat aan ons zal gebeuren. Zodra wij de overeenkomst naar eigenschappen met het licht verkregen, de voorproeven daarvan ervaren wij al direct bij het begin van het werk aan onszelf. Het is een kracht in jezelf om de structuur van de wereld van de wereld binnen je, op te bouwen. Want de mens is een kleine wereld, op zichzelf. De vierde fase. De volgroeiing, van de innerlijke mens, tot tien krachtsvelden. Geen mens komt tot vervulling, als hij niet zijn linker en rechterzijde ontwikkelt, of tot ontwikkeling brengt. Wij moeten zowel de mannelijke als de vrouwelijke kant opbouwen. Van het ontwikkelen van alleen maar, alleen maar de mannelijke kant komen, komen enkel misdadige aspecten naar voren, naar boven. Idem voor het eenzijdig ontwikkelen van de vrouwelijke kant. Door beide, door beide zijden te vervullen, bevrijd je jezelf van dierlijke verlangens. Je kijkt naar je vrouw en je ziet je vrouwelijke kant. Ieder mag zijn fysieke deel en emoties vrij ontwikkelen. Het is de uiterlijke mens. Het interesseert ons niet. Organen kan je vervangen, maar je ziel niet. Innerlijk kunnen wij absoluut niets van, on, van ons geslacht naar eigen inzicht gaan veranderen. Wanneer de innerlijke mens zich niet ontwikkelt, is er een projectie naar de uiterlijke mens. Sexualiteit is de uiterlijke mens. De verschillende aantrekkingskrachten komen van de uiterlijke mens. Het interesseert ons niet, want het leidt niet naar de uiteindelijke vervulling. Eén vraag telt. Waarom houden wij ons met dit boek bezig? Absoluut niet om kennis op te doen maar om te leren contact te hebben met het innerlijke en via het innerlijke met het licht. In vele menselijke gebruiken zijn wel sporen terug te vinden van de wetten van het heelal, maar de ware betekenis is vergeten. Het is cultuur geworden. Enkel begeleiding naar je innerlijke mens zal je doen stoppen met knoeien. De uiterlijke mens mag alles doen. De innerlijke mens is de mens in de innerlijke mens in de mens is mannelijk, ongeacht of zijn fysieke geslacht mannelijk of vrouwelijk is. De uiterlijke mens is vrouwelijk. Laat je innerlijke roeping niet ten prooi vallen aan je uiterlijke verlangens. Sommigen willen absoluut macht. Zij zijn daartoe tot alles bereid. Ook hier ligt de eigen correctie tot de innerlijke mens in het weerstaan van de verlangens van de uiterlijke mens. In de innerlijke mens ontwikkel je je evenwichtigheid en sereniteit. Dat is jouw heilige heiligheid en ook heiligdom. Heiligdom, dat is je heiligdom. Het is balans tussen man en vrouw in je, want man en vrouw zijn in één mens, in eenheid geschapen. Pas als je dat in jezelf ontwikkeld hebt, kan je een duurzame, volwassen relatie met een ander aangaan. Paragraaf 2.9. Vier vormen van communicatie. Alle verscheidenheid van wensen die ooit in de wereld bestonden, bestaan of zullen bestaan, kan men weergeven door vier opeenvolgende wensen. Deze zijn van laag naar hoog, van minder ontwikkeld tot meer ontwikkeld. De eerste: ontvangen om te ontvangen. Alles wat men doet is uitsluitend om te ontvangen. Verkrachten, stelen, is meteen. Nemen zonder meer. Het is de uiterlijke mens. Het is dierlijk egoïsme, de primaire bouwstof van de mens. Het tweede geven om te ontvangen. Dat is de uiterlijke mens. Het is een deal maken, Geschäft maken. Het is cultuur. Egoïsme, ik duld jou en jij duldt mij. Ik krab jouw rug, opdat jij de mijne zal krabben. Het is nog een kinderlijke houding. In deze houding staat men nog niet open voor elkaar. Derde, geven om te geven. Hier ligt het begin van de correctie. Het vierde, ontvangen om te kunnen geven. Dat is het doel van de mens. Het is absolute vol, volmaaktheid, overeenstemming qua eigenschappen met het licht. Hoe het licht op zichzelf is, weten wij niet. We kunnen het alleen zien qua manifestatie van zijn eigenschappen die in het heelal werd uitgegoten en dan en dat is de eigenschap van absolute onzelfzuchtigheid dat wil niet zeggen dat je je eigen belang niet mag nastreven integendeel het is juist goed om je eigen ego tot uiterste ontplooiing te brengen. Het streven naar geld, macht, eerbetoon, wetenschap, dat zijn allemaal goede dingen, want dat is allemaal terug te vinden in de eigenschappen van het licht zelf. Het licht is machtig, het straalt naar rijkdom, succes, glorie, Overwinning. Wat betekent dan ontvangen om te kunnen geven? Het gaat om een kleine, subtiele, innerlijke houding in je streven naar welk doel van je leven dan ook. Binnen de sferen van je eigen belang moet je een altruïstische intentie inbouwen geven. Hoe? Door ik word rijker te gaan bezien als je innerlijke taak om je groeiende middelen zorgvuldig te managen, je toenemende successen in je loopbaan niet toe te schrijven aan je talenten, aan je eigen verworvenheden. Je innerlijke houding moet zijn, hoe kan ik meer geven in mijn nieuwe toestand? Geven betekent van jezelf geven. En ongeacht aan wie en wat je geeft, dit met liefde te doen, stapsge stapsgewijs ga je je eigen liefde transformeren, van liefde alleen maar voor jezelf, voor je gezin en voor je bedrijf, in liefde voor jouw onbekende mensen. Want zo is de eigenschap van het licht, waarmee het heelal is gevuld. Door je die eigenschap eigen te maken, bevrijd je jezelf van de absolute zelfzuchtigheid. Wij zijn gemaakt om te ontvangen. Het interesseert het licht niet hoe wij ontvangen. Het wil alleen geven. Hoe wij ontvangen is ons gegeven. De eerste manier van geven is geen leven. De tweede is een absolute leugen. Een komedie. We geven aan een nier stichting, omdat wij er iets voor in ruil willen, of omdat wij denken dat dit ons ook misschien zou kunnen overkomen. Soms geeft een uiterlijke mens, omdat het verhaal waarin hij opgegroeid is, dat voorschrijft. De vierde manier van geven is die van, de, van een gast die bij zijn gast hier neemt om hem te plezieren. Onze taak is leren ontvangen om te geven. Volgende paragraaf 2.10 De structuur van de mens. Binnen de mens zit de schittering van het licht. Zoals dat terug te vinden is in alle levensobjecten. Het is niet van ons. Het is een gat in onszelf, waardoor het licht schittert. Je moet het leren ervaren. En dat kan niet, kan niet met je hoofd. Voor het innerlijke moet je boven je verstand gaan en je weerstand prijsgeven. Je verstand niet willen afstaan omwille van je hogere verstand is de steen des aanstoot. Alles is in jou. Je ego moet wel sterk ontwikkeld worden, Wanneer ik water nodig heb, maar geen vat heb, om het in op te vangen, is het zinloos om water naar mij te blijven sprinkelen. Als ik mijn vaten heb ontwikkeld, kan ik wel iets ontvangen. Een vat is een leegte, geestelijke vat, ja is een leegte, een tekort in mij, om het innerlijke mee op te vangen. Hoe ontwikkel je zo'n vat? Dat ontwikkel je door je innerlijke mens te leren kennen. Dan zie je dat je absoluut geen kans maakt om uit je eigen liefde te komen, het is absolute wanhoop, maar dat is heel goed voor je, want dan, pa, dan pas kom je tot bewustzijn en kan je je leegmaken om essentiële dingen te kunnen ontvangen. Tot dan zat je immers helemaal vol van jezelf. Uh, ik heb daar ook... In het boek een tekening van gemaakt. Het eerste is licht. Het tweede is de innerlijke mens. Dat is de ware mens die naar de wetten van het heelal leeft. En het derde is het, natuur, het neutrale gebied van geven en egoïstisch ontvangen. Dit is de corrigerende mens. Alleen dit gebied is het onderwerp voor het werken aan jezelf. Voor de correctie. De weg naar de vervulling. En het vierde is uiterlijke mens. Dat is niet de fysieke mens. Het is de egoïstische mens. Het uh, is, neem ik het is de egoïstische wens om alleen maar voor jezelf te ontvangen. Het bevat de wensen voor alle objecten van de wereld. Eten, drinken, seks, rijkdom, macht, eer en wetenschap. Aan de binnenzijde van de uiterlijke mens zit opvoeding, traditie, normen. Een verhaal. Maar men, men, met verhaal, met religie, kom je er niet uit, omdat je dan alleen met handen en voeten handelt. In een verhaal geloven brengt je niet naar jezelf. Alleen door boven, boven het verstand te gaan, kan men tot zijn innerlijke mens doordringen, de mens die aan zichzelf gaat werken, komt in de zone 3, waar men zowel geven als egoïstisch ontvangen ervaart. Waarom, waarom hangen wij aan de uiterlijke mens? Wij offeren onszelf makkelijker op voor ons land, dan voor ons eigen innerlijke mens. De mens is bereid om alles te doen, behalve aan zichzelf te werken. We kunnen het alleen bereiken door boven het verstand te gaan. Leer aan je innerlijke mens te geven. Je kan aan niemand anders geven. De rest is allemaal geven, aan de uiterlijke mens. De grote overwinning is het weten dat je absoluut niets kan geven. Als je denkt dat jij nog iets kan geven, denk je dat je nog iets goeds in jezelf hebt, dat is het grote probleem. Verbeeld je daarom niet dat je kan geven, Eerst moet je leren geven aan je innerlijke mens, en pas dan zal je aan je omgeving kunnen geven. Zonder verbinding met je innerlijke mens, zijn alle vormen van interactie met je omgeving niet opbouwend. Het is jammer van je tijd en krachtsinspanningen. Zoek innerlijke samenhang. innerlijk mag je borg staan voor elkaar, laat al je wensen voor elkaar borg staan. Als een van je wensen niet gecorrigeerd is, moeten de andere wensen, die zich structureel ernaast bevinden, die wens te hulp schieten. Dat betekent borg staan voor elkaar. Pas als je dat eenmaal van binnen aangeleerd hebt, kan je het ook buiten jezelf doen. Anders, anders korrumpier je jezelf met je overigens goede bedoelingen tegenover anderen. Alles ligt in jezelf. Word eerst minister-president van je innerlijke mens. Je levenstaak is dat je innerlijke mens, je uiterlijke mens gaat managen. De ontwikkeling via een belangenorganisatie, een beweging of groepering zal alleen je uiterlijke mens toekomen de ware kabbaleleer leidt naar persoonlijke ontwikkeling en vervulling. Het start, met, het start met grote teleurstelling. Het onvermogen om iemand lief te hebben, of wat op hetzelfde neerkomt, om te kunnen geven. Dat is het uitgangspunt. Dit te beseffen is het begin van je succes. Pas alleen op dat je niet apathisch wordt van ik kan het niet. Het niet te kunnen komt door discrepantie met de wetten van het heelal. Anderen liefde willen hebben... Maar niet met je innerlijke mens is het spelen van een spelletje. Hoe kan je anderen lief hebben als je al die tijd je eigen innerlijke mens verwaarloost? Andere lief hebben is niet je vrouw, kinderen en buren lief hebben, want dat doe je alleen voor jezelf. Een dier doet het, die dier doet ook zo. Het zorgt voor zijn nest, zijn vrouwtje, zijn kuikentjes. Het is nog kinderlijk. Het ware geven, de ware liefde, is wanneer je vanuit je eigen belang de ware intentie opbouwt om te geven. Het begint bij het innerlijke en komt dan pas tot uiting naar buiten. Alle andere vormen van geven blijven een kinderspel. Het is hoogstens een corruptie, een corrupte vorm van geven. Paragraaf 2.11. Wat betekent jezelf zuiveren? Wat moeten wij zuiveren? En hoe moeten we de innerlijke zuiveringen, hoe moeten de innerlijke zuiveringen zijn? Waarmee moet je waarnemen, kijken, horen of reageren als je de inhoud van dit boek tot je laat komen? Waar moet je waarneming zijn als je vanuit, die, vanuit je innerlijke mens wilt spreken? Wat moet je innerlijke houding zijn? De innerlijke mens moet een juiste instelling hebben tijdens het werken met dit boek om overeenkomst naar eigenschappen met het licht te, te verkrijgen. We spreken niet over onze wereld. Wanneer je enkel met je hoofd bezig gaat, ontvang je op zijn hoogst tot 2% van wat men doorgeven wil. Het helpt weinig. Je moet waarnemen vanuit die plek waar je de hoogste concentratie van innerlijke pijn ervaart. Als je de juiste intentie hebt en het hoogst, hoogste rendement wil halen, dan kan je bergen verzetten, laat al je problemen even los en wil niet verstandig worden of blijven. Wees niet betwijterig, maar maak jezelf ontvankelijk. Jij komt in het land dat jou volkomen onbekend is. Verlangen ernaar, dat is een opbouwende houding. Dat zal je helpen. Een groot geheim is om de hoogste wijsheden te combineren met de kunst van domheid. Alleen met domheid op de achtergrond kan de wijsheid ervaren worden. We zullen het verder nog erover hebben. Volgende paragraaf 2.12 Alles bestaat uit tien smaken. Deze smaken heten emanaties van het licht. Alles bestaat uit tien smaken wens, guur, kleur, licht enzovoort. En niets is in het algemene wat niet terug te vinden is in het bijzondere. Daar de mens een kleine wereld is, heeft die dezelfde opbouw als het heelal, als het licht, als het licht dat het hele heelal vult. Het licht zelf is eenvoudig, enkelvoudig beter te zeggen, ondeelbaar, en kent op zichzelf genomen geen smaken, maar de mens proeft er tien smaken in. Wij zullen zij hier krachtsvelden in de mens noemen. De tien krachtsvelden zijn al dus geordend binnen de innerlijke mens. In het hoofd zijn er drie, de schedel met daarin twee krachtsvelden voor ogen en oren. Verder twee armen, één lichaam, twee heupen, geslachtsorgaan en egopunt. De innerlijke constructie van de mens is zo opgebouwd, maar ook de vleeselijke mens, al zullen wij daar niet over spreken. De tien krachtsvelden zijn in drie lijnen gestructureerd, in de scheidel is het licht in potentie aanwezig. In de rechterlijn van boven naar beneden bevinden zich ogen rechter en linker oog. Rechterarm en rechterheup. In de linkerleen van boven naar beneden bevinden zich oren, rechter en linkeroor. Linkerarm en linkerheup. In de middellijn bevinden zich van boven naar beneden schedel, lichaam, geslachtsorgaan en fundament. Een ego-punt. Het gebouw van deze tien krachtsvelden heet de Boom des Levens. Net zoals door muzieknoten en hun combinaties, akkoorden, oftewel samenklanken van drie of meer tonen, die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot Één geheel, elk muziekstuk gecomponeerd kan worden. Zo ook, door de kennis van alle krachtsvelden en hun onderlinge relaties, leert de mens alle facetten van zijn innerlijk kennen en beheersen. Hij wordt dan een de dirigent, van zijn eigen innerlijke orkest. Leg een partituur, een volledig overzicht van een muziekstuk op notenpapier, waarin alle afzonderlijke partijen onder elkaar genoteerd staan, voor de ogen van een dirigent van een symfonieorkest. Hij kan in de partituur met één blik het totale verloop van het muziekstuk overzien. Zo ook kunnen de mensen met hun eigen innerlijke orkesten elkaars toestanden, die combinaties zijn van de tien krachtsvelden, goed begrepen en met elkaar communiceren. Met de, drie met de drie rechtse krachtsvelden in de boom gaat een mens boven zijn verstand. Er is eenvoudig vertrouwen, overgave aan het licht, onbegrenzend, onbegrensd, mannelijk, niet materieel. Een man heeft zowel mannelijk als vrouwelijke energie in zich, zo ook een vrouw bij het neerdalen van het innerlijke naar de aarde, bij de geboorte van een mens, voltrekt zich door het inbedden van het innerlijke in een fysiek lichaam een scheiding tussen het mannelijke en het vrouw en vrouwelijke. De drie linkse krachtsvelden zijn vrouwelijk ook bij mannen. Het vrouwelijke is het vrouwelijke innerlijk komt in een vrouwelijk lichaam, het mannelijk. Het mannelijke innerlijk komt in een mannelijk lichaam. In deze wereld hangt alles van iemand, zijn daden en intenties af. Op een laag niveau van de persoonlijke innerlijke ontwikkeling bestaat een bestuur van beloning en straf. Waarboven de mens zich kan verheffen als een mens iets ongehoors doet, dus een handeling die niet reimt met het besturingssysteem van het heelal, moet hij zichzelf weten te corrigeren, want anders wordt hij gecorrigeerd door klappen van de zweep. Wat nog niet gecorrigeerd werd gedurende het leven van een mens hier op aarde wordt in de volgende incarnatie gecorrigeerd, want in het innerlijke verdwijnt niets. Dwalingen zijn haast onvermijdelijk voor de innerlijke ontwikkeling van de mens, en enkel met veel moeite kan hij die corrigeren. Alle menselijke inspanningen worden afgedwongen om in een volgende incarnatie weer evenwicht te kunnen brengen tussen het mannelijke en het vrouwelijke in een mens. Alles wat je hier doet, moet je verant verantwoorden. De hel is een waarnemingsplaats waar je je qua gevoel zuivert. Je wordt van je lichaam ontdaan maar de sporen van het werken aan zichzelf en je herinneringen blijven. Na het eilen voor het, streef, voor het sterven komt een opluchting, omdat men dan al deels uit zijn lichaam is ver, ver, vertrokken. Dan ziet men zijn leven als een plaatje of Vele plaatjes beter te zeggen, of een filmpje. Het lichaam kan hem niet bedriegen op het sterfbed. Het is verschrikkelijk, maar het zuivert. Niemand ontloopt, ontloopt zijn correctie. Het is geen straf. Doe alles vanaf nu af aan goed. Denk niet aan het verleden. Laat schuldgevoelens voor wat, voor wat zij zijn. Fixeer je er niet op. Dit boek moet je daarvan bevrij bevrijden. Neig zoveel mogelijk naar het goede, verlang in elk toestand naar de verhouding, pakweg. 51, 49 of 52, 48 tussen geven en nemen. Dan zit je goed in je realiteit. Stel dat een voetballer aan een, aan een, volleyball, aan een volleyballer uitlegt hoe hij spelen moet. De volleyballer denkt met zijn handen terwijl de voetballer in benen spreekt, zo komen tot niets, zij komen tot niets, uh, zij, kruisen, zij kruisen elkaar niet, in het begrepen, en, zij begrijpen elkaar niet, daarom moet je langzaam en voorzichtig naar een, toege, naar een toegevoegde nieuwe, voor je krachtsvelden gemeenschappelijke realiteit groeien. Drie mannelijke krachtsvelden recht, rechts, ogen, die zijn levenslicht, rechterarm puur geven, rechterheup overwinning doorgeven, drie vrouwelijke krachtsvelden links, oren, de wortel van begrenzing, linkerarm, krachtige beperking, linkerheuk, aanzien, doorgestrengheid, vier krachtsvelden in het midden, schedel de bron van alle krachtsvelden, licht van geven, lichaam, heerlijk Geslachtstil, fundament, ego het epicentrum van ik. Zonder beperking kan je het licht niet bevatten. Het vrouwelijke in een mens bouwt een scherm op, om het licht weer te en vervolgens te ontvangen. Geïven is mannelijk. Ontvangen is vrouwelijk, beide krachten zijn structureel noodzakelijk. Het ontvangen van het licht en het indienen van een verzoek om licht, geschieden via de middelen. Dat is de ware realiteit. Alles kan alleen ontvangen worden tot een bepaalde grens, die door de kracht, van een scherm bepaald is. Wij kunnen alleen ontvangen wanneer wij ons ontvankelijk hebben gemaakt. Ons werk is de verbinding tussen de krachten te leggen. Men kan het gebouw van de mens, zijn tien krachtsvelden, in grote lijnen in twee delen verdelen vanaf de scheidel tot en met een derde van het lichaam, dat is het bovenste gedeelte, en bestaat uit hoofd en romp. En daaronder is het onderste gedeelte, dat uit het onderlichaam bestaat. De krachtsvelden van het bovenste gedeelte kan men door het werk aan zichzelf min of meer laten geven deze zijn min of meer corrigeerbaar. Het probleemgebied is het onderste gedeelte van het middel, vanaf een derde van het lichaam, naar beneden. Daar is het gebied dat absoluut ontoegankelijk is voor welke correctie dan ook, behalve en uitsluitend zoals die aan ons gegeven zijn in het boek Zor, en uitgewerkt in het boek de boom des levens van Luria, Isaac Luria of Ari. Geen enkele andere leer, kennis, wijsheid, geestelijk geloof, dat ooit geweest was, is of zal zijn, heeft daar de oplossing voor. In dit boek zullen wij op, een, op het eer, zullen wij voor het eerst ooit, voor het eerst ooit de methode aan onze lezers onthullen, de methode voor het omgaan met je onderste gedeelte van krachtsvelden, het leren ermee om te gaan en te verbinden met het bovenste gedeelte. Het is echter onmogelijk om tot je vervulling te komen, zonder het onderste gedeelte aan het bovenste aan te sluiten. Een groot gedeelte van dit boek zal aan deze vaardigheden en technieken gewijd worden, om deze geheime weg naar de volmaaktheid aan te leren maar meer nog, door mondelingen overdracht. Paragraaf 2.13 Waar zit mijn ware waarneming? In de scheidel zit geen tekort, is geen correctie nodig. Via de linkerzijde wordt bij het correctieproces steeds meer van het begin, meer, wordt steeds meer van het eigen ongecorrigeerde egoïsme van het egopunt aangeleverd. Daar wordt steeds het ware onderzoek verricht naar de verhoudingen van krachten. Dat zijn de ware toestanden, problemen. En pijnen die door de rechterzijde, die de gevende kant is, verzoet moeten worden. Egoïstische verlangens die je een gevoel van onvolkomenheid en leegte geven, zitten in de romp in het gebied van linkerarm en langs de linkerlijn naar beneden. In de linkerheup worden nog grotere en zwaardere stukken vanuit je ego-punt ter correctie aangeleverd. Alle te corrigeren brokken komen van je ego-punt, van je wens om steeds voor jezelf te willen ontvangen. Het is ons ik, Elke dag komt een stukje eigenliefde bij ons naar boven, om gecorrigeerd te worden. Het egopunt bestaat uit vier delen, en wij kunnen het licht slechts in de eerste drie ontvangen. Het vierde onderste deel kan voorlopig geen licht ontvangen. Een oosterling werkt met zijn hart en zinnebeeld van de ware krachtsvelden in de mens van zijn rechterkant. Een westerling werkt met zijn aardse verstand en zinnebeeld van de ware krachtsvelden in de mens van zijn linkerkant. Hij gelooft in kennis. Alle westerse kennis is beperkend. En dan verder gaan. Verdeel en heers. Hij splitst de ware realiteit. Het hele plaatje. En werkt vervolgens aan afzonderlijke fragmenten. Van verschijnsel. Het is te vergelijken met het tv-spel. Get the picture. Get to the picture. Get the picture. Um, men laat een klein fragmentje van iets zien, laten we zeggen van een leeuw. Dan opent men nog een vakje en dan nog een. Ja, als iemand dat niet kan raden, na de eerste, na de tweede keer. De deelnemers moeten raden. Bij het zien van een poot zal de ene zeggen dat is een borstel, en de ander, dat is tapijt. Maar de ware realiteit is toch anders. Stel dat beide deelnemers van tevoren wel zouden weten wat voor dier erachter schuilt, dan zouden zij het hele plaatje voor ogen hebben en bij het zien van een fragment van het dier zouden zij dan nauwkeurig te werk gaan. Bij het zien van een deel van een poot zou men het slechts qua details oneens kunnen zijn. Bij de westerling ontbreekt dus het vermogen om zich naar de rechterkant over te hevelen zoals de oosterling niet naar de linkerkant kan, om met zijn hersenen te werken en zichzelf en zijn gevoel te beperken. Zich aan zijn hart overgeven, kan hem geen vervulling brengen, want geven heeft beheersing van de linkerkant nodig. Steeds reken maken, en op aardse logica steunen maakt de mens krampachtig. Zijn hart, zijn innerlijk, is dan één brok ongedifferentieerd gevoel. Het is een bekrompen mens, het is als rijden in een auto met een schakelbak. Het is trachten de wereld met het hoofd te begrepen, het innerlijke. Van de oosterse mens is als rijden in een automaat. Het is soepel, fijn, dicht bij de natuur. Maar zonder je doen en laten met je verstand verifiëren wordt, ja, nog, nog een keer, maar zonder je doen en laten met je verstand verifiëren wordt het ook niets dat trekt wel de westerling aan. Het oosterse, dat onbeperkte. Hij staat versteld van de eigenschappen van de rechterkant van de oosterling en meent dat dat hem zal helpen. Maar in werkelijkheid is het kiezen voor andermans zorg. Je kan Ligt slechts weerkaatsen vanuit de middellijn, dat is de ware realiteit. De waarheid ligt er dus tussenin. Op de middellijn zitten de wetten van het heelal, en die worden door de kabalenleer bestudeerd. In Oosterse Oster, levenshouding is geloof onder het verstand, zonder verificatie. Westerse levenshouding is geloof in kennis, geloof in het verstand. Het heeft een voordeel ten opzichte van een Westerling, schijnbaar. En de Oosterling heeft wat de Westerling niet schijnt te hebben. Wetenschap is ook als geloof niet geloven in de wetten van het helaal is ook geloof. Ik wil wel het besturingssysteem van het helaal kennen. En als ik hem niet kan kennen, geloof ik niet. Dat is de houding van een westerling. Met westerling, oosterling en dergelijke bedoelen wij uiteraard geen volkeren, geen landen, geen bepaalde groeperingen maar geloof of levensovertuigingen, de kracht daarvan, ja? maar slechts de houding, de aanpak van een mens. Het gaat erom dat eigenlijk alle verscheidenheid van deze houdingen zich in één mens bevindt en ieder van ons draagt alle mogelijke houdingen die in de wereld te vinden zijn in zichzelf. Alleen bij de een manifesteert zich meer dit en bij de ander meer dat. De middellijn is de houding van geloof boven kennis. Alleen dat is de ware kennis van het totaal plaatje. Dat komt omdat men hier beide gedeelten van het gebouw van een mens verbindt. Het bovenste en het onderste en dat in tegenstelling tot de houding van een westerling en of oosterling. Geen van beiden heeft de legitieme toegang tot het onderste gedeelte van zijn krachtsvelden. Zonder verdelen... Kan jij niets bespreken? Links verdeelt en rechts kan niet verdelen, maar neemt slechts aan. Je moet beiden hebben. Ons werk is van binnen beide te overzien, en 24 uur per dag bij te sturen. Als schiet je te kort al. Zie je dat je problemen hebt en merk je dat je ego weer overwint, moet je jezelf steeds opnieuw naar de middellijn voeren. Dat kan je zelfstandig doen als je weet hoe. De verhouding 51-49 betekent dat je meer geeft. En... Um, een beetje meer geeft dan voor het slechte kiest, en dat is een flinke start.